Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het aantal Nederlanders dat niet gereanimeerd wil worden groeit explosief. Zo'n 20.000 mensen dragen de niet-reanimeren penning. In 2007 waren dat er nog 1.200. Dragers van de penning mogen volgens de wet niet worden gereanimeerd. Het zijn mensen die niet het risico willen lopen als kasplant uit een reanimatie te komen, ook al is die kans klein. Egypte heeft de directeur en een medewerker van Human Rights Watch de toegang tot het land geweigerd. Ze werden twaalf uur lang vastgehouden op het vliegveld van Cairo. Morgen wordt een rapport gepresenteerd over gevechten vorig jaar tussen aanhangers van de afgezette president Morsi en leden van de Veiligheidsdienst. En Human Rights Watch wilde daarbij zijn. Waarom de directeur en medewerker van de organisatie Egypte niet in mogen is nog onduidelijk. In Sint-Nicolaas-Ga in Friesland zijn twee jongens gewond geraakt toen een automobiliste op hen inreed. De politie denkt dat ze dat expres deed. De jongens van 14 zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen is er zeer slecht aan toe. De aanrijding was op een fiets- en voetpad. Volgens de politie lijkt het erop dat de vrouw van 57 en de jongens al een tijd ruzie hadden. De automobiliste wordt in de loop van de dag verhoord. In de Amerikaanse stad St. Louis zijn rellen uitgebroken... bij de herdenking van een zwarte jongen... die zaterdag werd doodgeschoten door de politie. De jongen was ongewapend. Betogers verzamelden zich voor het politiebureau en riepen... schiep mij niet neer. Later werden er winkels geplunderd en autoruiten ingeslagen. Burgerrechtenactivisten vergelijken de dood van de zwarte jongen... met de zaak van Trevin Martin. Hij werd twee jaar geleden doodgeschoten door een blanke burgerwacht.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 Zin bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu ZFM Jazz.